Mark Hokker met het NOS-journaal. Een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. die gaat over projecten rond vrouwenrechten. heeft zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Onderzoek van Reporter Radio en NRC heeft dit aan het licht gebracht. Tegen de man waren acht klachten ingediend. door medewerkers van maatschappelijke organisaties als Pax en Coordate. Zes van die acht klachten zijn gegrond verklaard. De ambtenaar is overgeplaatst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 Met name de hoofdstad Palu en de omgeving is zwaar getroffen... Door, mogelijk doordat de stad aan een smalle bij ligt. Het Rode Kruis probeert hulpgoederen het gebied in te krijgen... maar dat is niet eenvoudig, veel wegen zijn onbegaanbaar. De politie onderzoekt twee explosies vannacht in Eindhoven... en even verderop in Best. In Best werd waarschijnlijk een explosief op een balkon gegooid. De klap was zo zwaar dat brokstukken van het balkon... meters verderop terechtkwamen... In Eindhoven werd een explosief bij de voordeur naar iemand naar bij iemand naar binnen gegooid. Het is er een ravage, maar er raakte niemand gewond. De fin Valtteri Bottas begint morgen in de Grand Prix van Sochi vanaf pole position. De Formule 1 coureur zette in de kwalificatie de snelste tijd neer. Zijn teamgenoot, de Brit Lewis Hamilton, start als tweede voor de Duitser Sebastian Vettel. Max Verstappen wist vooraf al dat hij vanuit de Achterhoede moet starten. Hij heeft een nieuwe motor in zijn auto laten zetten... en heeft het maximaal aantal toegestaande motoren overschreden. Het weer, het is droog en zonnig, afgewisseld met wat stapelwolken... en zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt in het oosten... en 8 graden vlakbij zee. Morgen overdag eerst zon, later wat bewolking. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 Laten we weer niet goed. Nee, laten ze weer... Nee, een, ou, ou, ou, ou. een belangrijke put tekort. Maar het is momenteel in de tussenstand... in de foursums vanmiddag is het nu 2 tegen 2. Twee. twee punten voor Amerika en twee punten voor uh, Europa... zoals het er nu uitziet. We hebben het over de Ryder Cup. Welkom terug bij Salvert op zaterdag uur 3. En wat gaan we daar nu allemaal doen? Over de tweede praten gaan we uiteraard... even weer terug naar de pit report... en wel naar de, wat er allemaal in de wereld van de Formule 1 aan de hand is. We kijken nog even te kort terug... Op de kwalificatie dus die tussen 2 en 3 is verreden uh, in Sochi, Rusland. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, uh, om half vijf het dier van de week. En uh, vorige week hadden we Kas, maar die heeft gelukkig een thuis gevonden. Dus deze week hebben we het dier van de week. Die luistert naar de naam Beer. Gedicht van de week zal ik zo even een aantal bij je neerleggen. En dan kan je weer uh, lekker even één uitzoeken. Ik ben benieuwd welke het gaat worden. Maar welke het wordt, u hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Goed, verder kijken we natuurlijk naar de Ryder Cup, het golf gebeuren. En we volgen ook nog even de dames eh, tijdens het wereldkampioenschap we fietsen in Oostenrijk. Met momenteel Anne van Breggen alleen op kop, maar met een minimme voorsprong op de achtervolgers. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het, het derde uur te blijven luisteren en kijken. Oh nee, kijk, kan niet. Naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. We blijven uiteraard ook de voetbalwedstrijd van vandaag volgen. AMVJ tegen SV Zandvoort. Ruim 80 minuten gespeeld. Nog steeds een 0-0 daar in Amsterdam. Dus uh, SV Zandvoort uit tegen AMVJ. 0-0 op dit moment. Nog uh, iets minder dan 10 minuten hebben ze nog om een doelpunt te scoren.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 Net zei je, kreeg inderdaad een heel stapel gedichten voor me. Juist. En uh, ja, het is, het is hem geworden, hè? Ja, ik ja, had ja, ja, ja, ja. stiekem gehoopt dat het hem, dat hem zou worden, maar het is hem ook geworden. Ja, zeker. En welk gedicht het is geworden, hoor het dadelijk om kwart voor vijf. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Eerst gaan we nog een eentje van dit moment draaien al. En zo weer een paar maanden oud. Deze van Clean Bennett in Solo. De is heel van Demi Lovato en Clean Bendit. Die van alweer een aantal maanden geleden, maar hij blijft leuk vandaag weer gedraaid voor je op de radio. Dat was solo. TFM Race Radio Pit Report, Pit Report. En morgen gaat het gebeuren in uh, Rusland op het circuit van uh, Sochi. De Grand Prix Formule 1 race uh, van morgen en albert -Jan heeft daar Vast en zeker heel veel nieuws over. Ja, maar we gaan eens even terug naar uh, afgelopen vrijdagavond. Max Verstappen heeft vrijdagavond flink uitgehaald... naar Renault Formule 1-baas Cyril Abitaboul. Abit Abit Als hij zich iets meer zou concentreren op zijn eigen team... dan mij de hele tijd te lopen af te zeiken... dan waren ze nu al wereldkampioen. Al dus de Red Bull-coureur geïrriteerd. De Fransman had eerder op de dag in een officiële persconferentie... duidelijk laten merken niet blij te zijn met een opmerking... die de Nederlander een dag eerder over de motor had gemaakt. Hij noemde Verstappen een veel eisende gebruiker die ook niet heel stil is... en zei tevens dat hij zich meer op zijn auto zou moeten focussen. Als hij zich iets meer zou concentreren op zijn eigen team nogmaals... en mij dan de, en mij de, niet de hele tijd loopt af te zeiken... dan waren ze al wereldkampioen. Vroegde de viervoudige Grand Prix-winnaar daar nog vinnig aan toe. Ik snap dit soort dingen niet. Hij moet zich gewoon op zichzelf concentreren. Ik concentreer me altijd op de, mezelf en in de auto. Ik denk dat het daar niet aan ligt. Dus we zien het wel. Dus Max Verstappen gaat voorlopig niet voor Renault rijden? Niet meer, nee. Nee, hè? Max Verstappen, zoals iedereen al verwacht... zal vanaf de allerlaatste startrij gaan starten morgen tijdens de Grand Prix van Rusland. De coureur van Red Bull had al een gridstraf te pakken... vanwege het vervangen van verschillende motoronderdelen. Daar komt nog een extra sanctie bij... omdat hij en teamgenoot Daniel Ricciardo ook de versnellingsbak hebben vernieuwd. Ricciardo heeft Verstappen starten, daardoor normaal gesproken vanaf de laatste startrij in Sochi... Daarvoor zullen Pierre Gasly, Brendan Hartley en Fernando Alonso staan. Ook zij hebben allemaal een gridstraf gekregen vanwege het vervangen van motoronderdelen. Ook Charles Leclerc van Sauber en Esteban Ocon, Force India, hebben hun versnellingsbak vervangen... maar zij hoeven niet te vrezen voor een straf. Leclerc heeft namelijk minimaal, eh, namelijk minimaal zes races op rij, dus de limiet, met zijn vorige versnellingsbak gereden. Ocon viel bij de vorige race in Singapore uit en mag daarom sanctievrij veranderen. Marcus Eriksen is zijn racetooltje bij Sauber kwijt, maar de Zweedse autocoureur blijft verbonden aan de Zwitserse renstal. Hij zal vanaf 2019 fungeren als reserve en krijgt een rol als ambassadeur van het Formule 1-team. Het team maakte afgelopen dinsdag bekend dat de Italiaan Antonio Giovinazzi vanaf 2019 de teamgenoot is van die andere nieuwkomer bij Sauber, de Fin Kimi Raikkonen. Eriksson heeft er na dit seizoen vijf seizoenen opzitten in de Formule 1... waarvan de laatste vier jaar bij Zauber. Hij kan de achtste plaats in de Grand Prix van Australië 2015... als beste resultaat noteren. Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen vijf jaar in de Formule 1 heb mogen rijden... en ook trots dat ik Zauber heb mogen vertegenwoordigen. Ik was graag doorgegaan, maar begrijp ook dat het team grote kansen ziet... met een topcoureur als Kimi Räikkönen, aldus Eriksson En... Het heugelijke feit Daniel Fiat keert terug bij Scudera Toro Rosso. De 24-jarige Rus volgt komend seizoen Pierre Gasly op, die bij Red Bull de teamgenoot van Max Verstappen wordt. Fiat stond in 2014 en 2016 ook al onder contract bij Toro Rosso. In de tussentijd kwam hij destijds uit voor Red Bull, maar hij moest in mei 2016 van het stoeltje wisselen met Verstappen. Verstappen stapte toen over naar het satellietteam, van het satellietteam over naar de grote Red Bull... waarvoor hij inmiddels al vier Grand Prix wist te winnen. Vorig jaar werd Fiat bij Toro Rosso na de grote prijs van Amerika... overigens ook nog uit het team gezet. Ik wil Red Bull en Toro Rosso bedanken voor de kans... die ze me nu opnieuw geven in de Formule 1, reageerde Fiat... Ik heb me bij Toro Rosso altijd thuis gevoeld en ik weet zeker dat volgend seizoen ook zo zal zijn. Kijken we nog even naar de startopstelling van morgen. De race begint morgen om 1 uh, uur. 1 uur al? Ja. Oké. Okay. Uh, allereerst hebben we dan op Pool Bottas, gevolgd door teamgenoot Hamilton. Daarachter staan Vettel en Raikkonen. En dan op 5 en 6 vinden we Magnussen en uh, Ocon terug. 7 en 8 en Leclerc. En uh, dan zou ik zo zeggen. Dan is het wel een beetje, wordt het weer een Mercedes-Ferrari-verhaal. Uh, uh, en natuurlijk zal Bottas, indien dat desgewenst nodig mocht blijken... Hamilton voor laten gaan. Want Lewis Hamilton, zoals u wellicht weet... leidt in het wereldkampioenschap ruim voor Vettel. Vettel moet winnen om nog uitzicht te houden op die wereldtitel. En Lewis Hamilton heeft momenteel 281 punten bij elkaar gereden. Gevolgd door Sebastian Vettel met 241. Er zitten dus 40 punten tussen... Op de derde plek vinden we Kimi Raikkonen met 174. En op de vierde plek Valerie Bottas met 171. En voor volledigheidshalve op de vijfde plek staat Max Verstappen met 148 punten. Morgen de grote prijs van Rusland op het circuit van Sochi in de Formule 1. Zo is het en hou het in de gaten. 10 over 1, dan is de start van die wedstrijd. Dus niet 10 over 2 of 10 over 3. Nee, echt 10 over 1. Televisie aan en uh, genieten van deze Grand Prix in uh, Rusland op het uh, circuit van Sochi en de inhaalacties die uh, Max Verstappen morgen allemaal gaat doen. Ik heb er zin in. De hier van Incognito en Don't You Worry About A Thing. Ja, vandaag is trouwens ook het NK Subwave geweest in Zandvoort, albert -Jan. Vertel. Daar bij de spot. Nou, ik, het enige wat ik weet is dat de Zandvoorters het enorm goed gedaan hebben... tijdens de EK 1, 2 en 3, geloof ik zelfs. Zo, dus, nou, dat is nou, goed nieuws. Een goed podium dus voor, voor de locals, zoals dat zo maar, maar we heet. Hebben, we hebben goede sporters in Zandvoort. Ja, ja, dat ja, bleek ja. ook altijd het sportcafé. We hebben uh, zandvoort timmert perfect aan de weg. Ook op, uh, niet alleen in de breedte sport, maar ook in de topsport. Zo is het. Dus zo dadelijk uh, gaan we krijgen het uh, dier van de week. Een nieuwe, ja. Maar eerst de, deze voor Shepherds en Coming Home. I've been stuck in motion. Moving too fast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 there's nothing like a sunset skyline to let you know you're almost Gewoon gezellig in Sanford blijven. Want vanavond hebben we Oktoberfest op het uh, Raadhuisplein met uh, diverse optredens. En een dj die allemaal van die leuke ja, mee, uh, meezingplaatjes uh, draait. Uh, Albert-Jan wordt weer een gezellig boel. Worden. En natuurlijk braadwoesten en uh, lederholzen en uh... pretzels. Ja, ook die. <lacht> ga, zo, ga zo maar door. Het wordt weer een uh, feestje vanavond in het centrum van Sanford. Inmiddels half vijf. Heb je hem, het dier van de week? Ja, en uh, deze luistert naar de naam Beer. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Beer. Ik ben een Amerikaanse Stafford-man van 4 jaar oud. Helaas was het voor mij te lastig om de aandacht te delen met de baby. En daarom zoek ik nu een thuis waar ik alle aandacht voor me alleen heb. Naar mensen ben ik vriendelijk en ben graag bij mijn nieuwe baas in de buurt. Kinderen zijn heel spannend. Ik loop bij ze weg. En daarom zoek ik een huis zonder kinderen. Met andere dieren kan ik niet overweg. Ik heb geleerd om netjes aan de riem te lopen met een melkorf. Dit is voor mij helemaal niet stom. Want ik weet het als de melk. Als de melkorf komt, ik ga wandelen. Voor een balspel mag je me altijd wakker maken. Ik breng het bal netjes terug en laat hem ook weer los. Ik zoek een baas waar ik niet uh, te veel alleen moet zijn... omdat ik erg gek ben op mensen en knuffelen. Ik ben een bench gewend, maar uh, kan als ik eenmaal aan mijn nieuwe huis gewend ben... ook prima even los alleen zijn. Voor mijn baas waak ik goed en als de mensen zomaar binnenkomen, dan sla ik aan... Graag zou ik, zou ik mij samen met mijn nieuwe baas aanmelden voor een cursus. Want leer graag wat bij. En wie heeft er voor mij dan een warme mand? En uh, waar verblijft Beer? Beer verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierthuiskennemerland.nl Want ook beer verdient een thuis. Zo is het. En ga anders ook morgen even langs het uh, Kennemer Dierenthuis, Open dag uh, morgen. Dan en je... ook, uh, dan uh, kan je naar beer kijken en andere leuke dieren. Die wachten daar op een baasje. En dan kan je ze niet meteen meenemen op die dag. Nee, maar wel reserveren. En dan uh, ga je gewoon een paar dagen later weer naar het asiel toe. En dan komt het allemaal goed. Dus morgen de open dag bij het Kennen Dierenthuis Aan de Keeslopstraat nummer 5. Ga allemaal langs en genieten van alles wat ze daar brengen. En dat is heel wat hoor. All and now up the past. Your taunting smirk behind the glass. Weer van deze plaat afhalen, maar er is wel weer een leuk plaatje. De single van Pink en de Funhouse. Wat minder leuk is, is dat de, de vrouw van Koos Albers, Joker. die heeft gisteren moeten laten weten dat haar man Koos Albers... op 71-jarige leeftijd is overleden. Ja, hij brak door in, uh, op 37-jarige leeftijd als uh, voormalige metselaar en snackbarhouder. En is dus uh, gisteren overleden. En dat betekent, Albert dat we uiteraard wel even een van zijn grote hits uh, gaan draaien. En we hebben ditmaal gekozen voor Zijn het ogen? Ik zie je zitten. Zonder jou zeg, sinds ik jou ken is het of ik zweer en veel meer. Zanger Koos Albers was enorm populair Hij en is gisteren overleden op 71-jarige leeftijd. En dit was een van zijn grote reeds Je hoorde, zijn het je ogen? Ja, we hebben weer goed nieuws over het wielrennen. Ja, en Anna van der Breggen is op een magistrale wijze wereldkampioen geworden. Anna van der Breggen heeft in Oostenrijk op sensationele wijze de wereldtitel gegrepen in, het, in de wegwedstrijd. De 28-jarige Nederlandse kwam na een koers van 156 kilometer solo over de streep. Van der Breggen reed 41 kilometer voor de finish in haar eentje naar de kopgroep... en liet de achtervolgers en het peloton uiteindelijk vele minuten achter zich. Direct na afloop barstte ze in tranen uit. De in Zwolle geboren wielrenster veroverde twee jaar geleden in Rio de Janeiro... al Olympisch goud in de wegwedstrijd. En in datzelfde jaar werd ze Europees kampioen op de weg. Wereldkampioen werd tot zaterdag tot vandaag nog nooit... Van der Bregen greep eerder deze week al het zilver bij het WK tijdrijden. Die wedstrijd moest haar mede erkennen in Annemiek van Vleuten. Ellen van Dijk greep daar namens Nederland het brons. De wereldkampioenschappen wielrennen worden morgen afgesloten. Dan hoopt Oranje bij de mannen op nog meer succes. Tom Dumoulin voor over de ere deze week de tweede plek bij het Tijdrijden... en is één van de deelnemers voor de Nederlandse formatie. Maar, maar... met zijn prijs van van de week was hij helemaal niet blij, volgens mij. Nee, hij was niet echt blij, nee. Nee. Niet echt, nee. Niet echt, nee. nee. Oké, okay, maar goed. Tussenstand golf, uh, de, de, de vier partijen, de foursums vanmiddag... tussenstand momenteel, halverwege de wedstrijd... In twee wedstrijden gaat Europa aan de leiding... en in twee wedstrijden gaat Amerika aan de leiding. Dus de tussenstand is 2-2. Inmiddels de afgelopen de wedstrijd voor SV Zandvoort van vandaag... uit tegen AMVJ. Het werd 1-1. Dus eindstand van de wedstrijd AMVJ tegen SV Zandvoort. 1-1. Een gelijkspel dus voor de heren van SV Zandvoort... daar in Amsterdam. De Amsterdammer Jonge Mannenclub... Vereniging. Ja, zo eten ze. En hier is uh, Elton John nog een keer met die lekkere van hem. De zingel van uh, Elton John uiteraard. En dit is uh, kwart voor vijf tijd voor het gedicht van de dag. Vandaag weer een mooie. Het gedicht Martin. Het is inmiddels midden in de nacht. Het is kwart over drie. De kroeg is leeg. Alleen jij en ik. Dit biertje, dit biertje is niet de laatste die ik leeg. Martin... Martin, ik zal je een verhaal vertellen. Ik dank dat je het wel herkent. We nemen er nog eentje. Vriend, die jij er bent. We nemen er nog één op het leven. Kan je mij dat biertje even aangeven? Ik weet hoe het werkt. Vraag nog een keer een plaat aan. Ik voel me zo alleen. Doe maar blues, voordat het licht aangaat. Ik zou je zoveel willen vertellen... Maar dat past niet in het rijm. Dat, dat blijft namelijk geheim. We nemen er nog eentje op het leven. En kan je me nog even een biertje aangeven? Je zult het niet geloven, maar in mij leeft een dichter. Al maakt het mijn gemoed zeker niet lichter. En als ik kachel ben, luister je toch niet. Mijn probleem... Mijn probleem interesseerde jou toch een biet. We nemen er nog een op het leven. En kan je mij nog even dat biertje aangeven? Zo, zo gaat dat nou. Ik weet het, Martin. Je wil sluiten. Bedankt voor het gastheerschap. Ik ga zo, ik ga zo, ik ga zo naar buiten. Je was weer een luisterend oor. En mijn problemen houd ik jou niet meer voor. Mijn... Mijn problemen draag ik met mij mee. Die zijn voor mij. En niet voor in het café. We nemen er nog een. En hopelijk, hopelijk blijf ik tot aan huis nog even op de been. Beste van Galen. Jij, jij spreekt ook zoveel talen. Het gedicht van de dag, Martin... En er hoort deze bij, hè? Ja, zeker. Even kijken, hoor. Komt-ie? We waren er al bang voor, hè, Albert-Jan, dat het hè, niet ging lukken. Het uh, gaat om een knopje, hè? Ja, het gaat om het knopje. Maar goed, um, even kijken, hoor. Draai gewoon een ander plaatje, toch? Doen we dat. Doen we dat. Dan komen we misschien zo meteen wel terug bij die andere plaat... die we eigenlijk uh, uitgekozen hadden, de single van André Hazes. <tie> People say it hasn't got a meaning. We will find a way. Well, maybe if work up look for time, through the sky, And you might find a rainbow. Better luck next time. De jaren 80 was deze Nederlandse formatie Spargo enorm populair. Onder meer met de single You and Me en deze single Head Up to the Sky. Daarvoor trouwens het gedicht speciaal voor uh, Martin van Galen. Het gedicht Martin. En daar hoort deze plaat bij uh, Albert-Jan. Het <hums> doet hij het weer niet, hè? Nee. Nee, hé. vreemd, vreemd, vreemd. Nou, die houden ze te goed. Ja, die, ja, die draaien we nog wel een andere keer. Oké. Okay. We zeggen wel eens, life is live. En daarom gaat het waarschijnlijk ook fout met de plaat van André Hases. We hebben het twee keer geprobeerd met de hoogste tijd. Nou. Maar hij wilde maar niet instarten. Het is nog veel te vroeg. Maar goed, ja, dat, is ook, dat is ook zo. Het Daar heb je ook veel weer gelijk te vroeg. in. Zodra ik na vijf uur, twee uur lang, lekker een non-stop hits. Tijdens uh, Entertainment for You, want Fred, hij is even een weekje vrij. Hij uh, is, uh, is een druk weekend, dus uh, deze week moet hij even verstek laten gaan. Maar volgende week is hij er weer. Zo is het en uh, daarna gevolgd door de Euro Breakdown tussen 7 en 9 en, uur. Mag ik nog even de klassiek liefhebbers op iets attenderen? Ja. Want morgen is er wederom uh, uh, ZFM Klassiek van 7 tot 9 uur. En dat is uh, samengesteld uh, en dat wordt gepresenteerd door mijn collega, onze collega Ruud Janssen. En uh, hij heeft uh, morgen een speciale uitzending... Uh, dat er een... mensen die li liefhebbers zijn van orgelmuziek... morgen tussen zeven en negen. Het gaat namelijk over het Müller-orgel in de Grote Kerk. Uh, de... Dus daar wordt tussen 7 en 9 aan ruim aandacht aangeschonken tijdens ZFM Zandvoort ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie in handen van onze collega Ruud Jansen. Dus klassiek liefhebbers zitten goed ook bij ZFM. En jij gaat uh, richting Spanje? Ik ga even naar Spanje, mantelzorgen. Mantel Zo is het dus over twee weken, nee drie weken, dan uh, horen we u weer. Uh, zoiets. zoiets? Ja, over drie weken ben ik, ben ik weer. Oké, okay, nou sterkte. Dank je, ik, daar zal is het, nodig hebben. Hebben. ik zal het Met nodig het mooie hebben. weer, daar is wel wat vervelend weer allemaal. Ja, blijft daar mooi weer. Ja, zo is het. En uh, ik ben er volgende week weer. En dan met Kort Draaier tegenover mij. Graag uh, tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. Dag! Doe doei doei! in life They can really make you made. Other things just make you swear and curse.